In Roemenië wordt bijna dagelijks geprotesteerd tegen de bezuinigingen. Het weer. Vanavond en morgen is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur loopt van 10 graden op de wadden tot 20 in Limburg. Zondag is het ook regenachtig. Op Koninginnedag wordt het grotendeels droog en er kan ook hier en daar zon zijn, afwisselend wolken. Het kan een graad of 20 worden.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 What's it do? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, E-Pizza. Are you ready? en Twins of Steel. Wat zeg ik? Gewoon achter de knop hoor vanavond. En we trappen af, See It in House, met de nieuwe Henry John Morgan. Destination of Love in de Henry John Morgan Vocal Rework. Als dit geen Ibiza knallen wordt, dan, dan eet ik die single gewoon op. Mag je dan wel gebakken. Ongelooflijk, wat een track. En wat een gave remixen zijn er vanuit. Ik denk dat je deze nog veel vaker hier bij See uh, voorbij gaat horen komen. Zeker als het aan mij ligt. Ja! Ik hoop dat je het weekend al een beetje aan het voorbereiden bent. Want ja, maandag. Het kan niet anders. Koning in de dag. Uh, Koning in de nacht. Eén groot feest. En daarom hebben we ook vanavond een uitgebreide partyagenda. Ik ga hem denk ik vanavond in het eerste en tweede uur gewoon even in stukjes hakken. Want het zijn gewoon te veel feesten. En ik hoop dat je flink hebt gespaard. Want ja, tegenwoordig mag er helemaal niks meer in Amsterdam. En heb je overal kaarten voor nodig. Heb je nog geen kaarten? Zorg dan dat je ze snel hebt, want ja, je wilt niet voor een dichte deur komen te staan komende maandag, toch? Ja, dat was echt hebben de de It Party agenda. Hij komt het eerste en tweede uur door. Natuurlijk ook nog heel veel hete nieuwtjes. Ik zie een feestje, stout koning in de nacht, de official Queensday Day after party, de super zondag uh, Queen's Day edition met Biggie Bagofitch, Mark McRowland, de leider van Slam FM op koning in de dag. En DJ Jack, hij is weer eens in Nederland Nou, ik zou zeggen Dat belooft een hoop leuks En ook een hoop leuke muziek natuurlijk Want wat heb ik voor je meegenomen Ja, de nieuwe Auda, featuring Daniel Senior Wearing my shoes In de Louis Baja Radio Chillout Dus als je even wilt chillen Nou, dat gaat zeker lukken met deze plaat Heel relaxed Anders dan je er gewend bent Maar zeer verrassend Tot aan 11 uur is het, zie je het? Op jouw CFM's antwoord, hou hem hier Oh, oh, oh, oh, oh. oh. Oh, oh, in my ah ah ah ah ah ah bijgekomen? Oda, Future, Danielle Senior, Wearing my shoes Hierbij zie je het op jou CfM Zandvoort Ja, dat moest ook wel eventjes een beetje chillen Naar nou, die plaats van Henry John Morgan met Destination of Love En ik ga gelijk al reacties binnen hier zo op de mail Zie at cfmzandvoort.nl Een mailtje van Marco En Marco zegt, deze track wil ik echt vaker gaan horen En uh, Marlies, ja Marlies die is ook aanwezig vanavond En ze zegt Oeh, ik ben zo blij dat ik weer naar sea ben ingeschakeld. Ik bereid me nu al helemaal voor op Koning in de Nacht. Dag! En ja, we gaan ook nog wel een leuke afterparty doen. Als je tenminste een leuk feestje hebt. Hier bij de Sea-it Natuurlijk hebben we dat voor je. Maar we beginnen met. Koning in de Nacht met Fouja Laurens. Wie wil dat nou niet? Ja, stout. Het stoutste feestje van Rotterdam komt wel met een hele lekkere Koning in de Nacht. Stouts editie Want niemand minder dan ex-goede tijden, slechte tijden, speelser Actrice, model en inmiddels getalenteerd DJ Faya Laurens heeft de organisatie deze keer uitgenodigd Om deze editie naar een nog hoger stoutgehalte te brengen Daarnaast zal ze worden bijgezaan door onze stoutse jongens van de klas Modified Beats, een MCMA, Steve Rock en Mike Switch Fruiting MCM, FASA en Les Ronus. De host van deze avond is niemand minder dan MC Big J. So everybody bring your swag up. Bij Stout weet je dat iedere bezoeker bezoekster uiter zijn of haar best doet om er fantastisch uit te zien. En waar relaxes weer sfeer meer dan normaal is. En ja, als je besluit om samen met Stout koningin nacht te vieren. Kan ik je alvast verklappen dat het zeker geen sa saai avondje gaat worden. Iedere bezoeker die maar naar Stout komt is een bewust wezende bezoeker. Die zich netjes verzorgd draagt en kleedt. Bij Stout geven we altijd allemaal net een stukje extra. En dat verwacht de organisatie ook zeker van de bezoekers. Ja, de line-up. Niet alleen via Lawrence en The uh, uh, Beats zijn er natuurlijk. Ook Steve Rocken en uh, Mike Swift with Futuring MCM. Oftewel de Stoutse jongens van de klas. Beide mannen weten keer op keer weer alle aandacht naar zich toe te trekken. Met hun energieke sets, platenkeuzes en verschijning. Op dit moment werken zij keihard aan hun album waarvan enkele platen al ten gehore zijn gebracht. De heren zullen deze avond bijgestaan worden door vocalist en MCM. Ja, het wordt gehoost bij Big J dit feest. De man die elke keer weer iedereen in de stemming weet te krijgen. Sta je stil of dans je niet, dan komt Big J jou persoonlijk ten dans vragen. Dus iedereen opgelet. Losgaan! Ja, vrouwvriendelijk is het zeker. Omdat Stout een vrouwvriendelijk evenement is, zijn er voor de... Alle eerste honderd dames een gratis entree. Daarna zijn er speciale lady tickets voor alle stoute dames. Oftewel twee dames op één lady ticket die verkrijgbaar zijn online via Paylogic tickets en ticketscript. Of bij alle free en primera shops bij jou in de buurt. Ja de dresscode is stout dus laat je creativiteit erop los en zoek jouw stoutse outfit uit voor deze avond. De minimale leeftijd is alleen deze avond 21 jaar en er kan gecontroleerd worden. Dus neem je idee mee. Dus even voor in de agenda. Zaterdag 29 april. Waar? In de Talia Lounge in Rotterdam. Vanaf 11 uur ben je daar welkom en om 5 uur sluit het feest zich af. De voorverkopen regular ticket is 12,5 euro en een lady ticket is 15 euro. Online en bij alle Primera en Free je shops. En je weet het, more aan de door. Dit was het eerste nieuwtje door met nieuwe muziek. En dat gaan we doen met Raoul en Doors. Legger op die tomos. Kom maar in Cameroon. Jake Koutarou, hey, en noem maar nooit, Let's Train, een debuut op het label van Sergio Fernandez, insert coin, en Sergio Fernandez, ik, ja, hij heeft zijn eigen remix er maar van gemaakt, maar wat een track, lekker into the groove, en ja, als je al een beetje in de stemming komt, ik heb hier de heetste feestjes voor koning in de dag, koning in de nacht, dus hou eens even. want, wat hebben we nog meer, 12 hours party, ja, de officiële Queen's Day After Party. We zijn nog ineens begonnen en we gaan al gelijk denken aan een afterparty. Wanneer? Nou ja, de officiële Queen's Day After Party. Maandag 30 april om 5 uur. S'avonds. Dus dat valt weer eens een keertje mee. En die gaat gewoon tot 5 uur in de ochtend door. Waar uh, zal dit plaats, uh, feest plaatsvinden? In de Cent in Amsterdam? Ja, de locatie is makkelijk te vinden, de Cent. En tevens goed met het openbaar vervoer te bereiken. Of slechts enkele minuten lopen vanaf station amsterdam Sloterdijk. Ja, ben je toch liever automobiel? Onze locatie is perfect met de auto te bereiken en parkeren is gratis. Maar vind je dat nog in Amsterdam? Ja, voel je een koningin? Wil jij ook op 30 april ook één dagje koning of koningin zijn? Bestel dan een van de beperkte aantal VIP-tickets. Je wordt in de watten gelegd, maak het feest mee op de beste plek. En natuurlijk ontbreken de sweets, free toilets, fruit en much more niet. Ja, en voor nog geen 50 euro kan jij een VIP-ticket bestellen. Dus dat valt mee. Ja, dan wil je natuurlijk wel weten wie komen er nou gezellig dat feestje daar draaien. De line-up van de official Queen's Day party. Lucien Voort. Michael Mendoza. Arrow en Reeve. Fadi Ferraje. Ferris Namochi. Cor Feyneman, Spider. Winston Post. Alfredo Damata, Frankel. Gideon Johnson. Gohan. Leslie Styles... Mario Rijken van ons... Pieter Woods... Rumor en Ruben Vitalis... En de vocals zijn MC... Mr. Carl L. Ja, kaarten kun je kopen via Logic of C-Tickets. Zometeen nog veel meer feestjes... En natuurlijk een extra grote, extra uitgebreide partykite. Zowel het eerste als het tweede uur zie je het. En ook na de klok van 10... Heb ik een hele leuke verrassing. We hebben een casmix van niemand minder dan... DJ Chucky en deze avond... Zegt hij, we gaan eens een keertje groovy doen Dus zet de boomer aan de kant Je kunt het netjes houden Gewoon lekker chillen op de bank Ook helemaal goed Hou me in ieder geval hier Wij zien het op jouw 7M Zondvoort Nu eerst Analog People Met en Rouge In de Toka Disco Remix Hier natuurlijk op jouw 7M Zondvoort 104, 104.5 Of oh, natuurlijk Veel digitale televisiekanaal Leuk dat je luistert. <laughs> Uit op Spinning Recordings. Gewoon een lekker Hollands label. Wat knalt. En bruis van energie. En ja, wat ook zeker gaat bruisen is de Super Zondag Queens Night Edition. Op de Nacht. zondag 29 april, is er een nieuwe editie van Super Zondag De Queens Night Edition. De maandag daarna is iedereen vrij in verband met Koninginendag, mocht je dat nog niet weten. En kan er lekker uitgeslapen worden. Als je tenminste geen vrijmarkt voor je deur hebt. Ja, natuurlijk wordt er weer de beste house music uit de speakers geknald. DJ Mark McRowland, bekend van zijn laatste hit The Final Countdown... ...op het wereldbekende Spinning Records. Je hoorde net ook Baby Baker fietsen voor. En zijn remix voor Chesso, Black and trommel op Black Hole Recordings... ...nodigt iedere editie bevriende collega DJ's uit om voor een topavond te zorgen. Deze editie is het de beurt aan niemand minder dan... DJ Beggy Bekovic. Beggy Bekovic is een zeer bekende naam in eigen land en draait op alle festivals, maar ook over de landsgrenzen. Hij zijn naam vaak op posters. Biggy heeft al vele releases op zijn naam staan en ja, zijn nieuwe plaat Free Falling, hij is nu uit. De avond begint om 10 uur en tot 11 uur is de entree heel gratis. Hierna betaal je 10 euro. Ja, dus in de agenda. Super zondag, 29 april. Vanaf 10 uur ben je welkom en tot 4 uur duurt het feestje. De lijnen Beggy Beggevich, Mark McRoland en MC Dirty B. Waar is het feestje in de cinema in Rotterdam? Wil je meer informatie? Dan kan natuurlijk www.cinemarotterdam.nl Dit was het nieuwtje door met nieuwe muziek. En dat gaan we doen met niemand minder dan Richard Gray. You got the rockets in the Miami mix. Tot aan 11 uur, see it. Met twee keer een party guys. Woohoo! How? Miami Mix, hierbij zie je het op jouw CFM Zandvoort. En we gaan eens kijken wat is er nog meer, want ja, dag zelf heb je natuurlijk nog niet gehoord. Allemaal de nacht ervoor of ja, de nacht erna. Maar wat gaat er nou gebeuren met Slim FM bijvoorbeeld? Nou, ik heb hier voor je de line-up, want ja, het komt er al ratensnel aan. dag feest op het Java-eiland dit jaar in Amsterdam. Barst los. De line-up is nu definitief Toegevoegd zijn topartiesten als Germanology, Lange Frans, Sydney Samson, Kraantje Papi, Nicky Romero, Rio en Slam FM DJ Menno de Boer. Speciaal voor Koninginnedag gooit Slam TV haar programmering tijdelijk om. Op maandag 30 april van 12 tot 8 uur 's avonds kunnen alle thuisblijvers genieten van de geweldige live tv registratie op het digitale Slam TV kanaal. Speciaal voor alle UPC en Ziggo abonnees is Slam TV ook te zien op het evenementenkanaal. Voor UPC is kanaal 14 ingericht en op Ziggo is dat kanaal nummer 13. Ja, de Line Up afgelopen maand was iedereen van Slam FM hard bezig om het leukste en gezelligste feest van koningin 2012 voor te bereiden. Bij Slam FM koningin komen de beste artiesten langs om alle bezoekers een superleuk feest te geven. Dus ja, je hoorde net al: de hele Line Up. Niemand minder als. Afrojack, Shermanology, Sander van Doorn, Ferry Korsen, Quintino, DJ Jean, Fato Gonzalez en MC Chen, De Party Squad, Nicky Romero, Rio, Sydney Samson, Kraantje Papi, Langervans en Slam FM DJ Menno de Boer. Dit belooft één groot feest te worden. Wil je nog meer informatie? Dat kan natuurlijk altijd. Dan ga je gewoon even naar de site van Slam FM zelf. En daar vind je veel meer wat je moet weten en waarschijnlijk ook wel een timetable van wanneer jouw favoriete artiest gaat draaien. Tot zover dit nieuwtje. Zometeen door met de See Het Party Kite Part 1. En hou hem zeker hier, want we hebben straks een hele lekkere groovy mix. Van niemand minder dan DJ Cookie. Nu eerst nieuwe muziek. Nieuwe promo, moet ik het zomaar even zeggen. Ja, Craig Salto. You got what I want. Dan herkent iedereen al de track. Da Melo. So nu James en Ryan Marciano hebben hem onder handen genomen. En als dat gebeurt, dan kan je dit. Nu... Damelo. Igor DAMELO in en de Surrey James en Ryan Marciano remix. Hierbij zie je natuurlijk op jouw CWM voor. En voor mij, ik heb hem voor, maar jawel, de one and only C-Hit Partykite. Waar moet je vanavond heen? De zaterdag, de zondag, maar zeker ook de maandag. Ja, we gaan vanavond naar Airtool. Years, weekend, Airloss. Minus. Vanavond in Club Air dus, vanaf 11 uur ben je welkom... Voor 16 euro exclusief fee. En dan wil je natuurlijk ook weten wie staat er vanavond. Keizer staat er live. Ambivalent. Hertrop live en hybrid uit de US. En Freddy's Pool is daar ook vanavond aanwezig. In de R2 vinden we El Mundo en Satori. Ja, waar kun je nog meer vanavond heen? Nou, je kunt vanavond ook naar Superstars in de SGP in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. Kaarten zijn 10 euro exclusief fee. En aan de deur 16 euro. De line-up. Vanaf 11 uur staat daar Chelina Manuha Hutu. Om 12 uur is Mo MC. Om kwart voor 1 Tomboy. Om half 2 Rico Passies. Kwart over 2 Soul Quartel. Om 3 uur gaat het los met Leroy Styles. En om 4 uur vind je Juvenice. Het wordt gehosted bij Mo MC. En de vogels zijn bij Chelsea. En Nikolai on saxofoon. En B on drums. Ja, vanavond... Ook Air, de 2 Years Weekend Special met Jack. Het feest in Club Air is volledig uitverkocht. Dus de kaarten van 20 euro, helaas pindakaas. Ja, die line-up ligt er ook niet om. Jack, Epster, Quintino, Shermanology, Bobby Burns en Saudi MC. En in Air 2, Jasha en Leroy Styles. Je kunt ook naar het feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam... Met in de line-up Raimundo, Brian Chunderl en Santos Tetro en Miss Bunty. Dan gaan we naar het feestje Mysterious deze zaterdag in de Schepen in Amsterdam. Of uh, nee, hoor mij nou in de Maasilo. Oh, even Amsterdam en Rotterdam door elkaar halen, dat gaat niet goed. Mysterious dus in de Maasilo in Rotterdam. Kaarten zijn 17,5 euro exclusief via en aan de deur 25 euro. De kaarten zijn te koop via Easy Ticket, verwacht... House, Club Eclectic, Urban, Dubstep En de line-up Een mysterious guest Shermanology, Quintino Gregor Salto, Roog Oliver Twist, Mark McRowland Sandro Silva, Robbie Taylor MC Heights, MC Dirty B En in de Latin stage Ja ja, Roel and Doors, Michael Mendoza Stefan Vilein, Under Control Aldar Silva, Franklin Rodriguez En Cherokee on Percussion Dan is er ook nog een Eclectic stage Daar vind je de Flexicon Daarna Superior, Sir Edward, Juvenile en MC Shockwave en MC Sef. Dan gaan we naar 29, 29 april. Ja, we zitten nog twee, steeds in het uh, jubileumweekend. Er twee jaar met Defected Queens Night. Vanaf 10 uur ben je welkom tot 5 uur in de ochtend. En de line-up Dimitri van uh, Paris. Sandy Riviera, Julian Chaptal en Frankie Rizzardo. En Taras van der voorden die gaat helemaal los met een exclusieve 4 uur durende set in de Air 2. Dit was de eerste helft van de partyagenda. Zometeen meer feestjes. Maar nu eerst, heerlijke plaats van Danny's Groove. Wild World.